Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn veel nieuwe beloftes gemaakt op de klimaattop vandaag. De wereldleiders kwamen samen in Glasgow om te praten over klimaatverandering. Demissionair premier Rutte riep op tot actie en uitvoering van alle klimaatplannen. Ook de Britse premier Johnson beloofde dat er snel iets gaat gebeuren. Morgen zullen er nog meer praatjes worden gehouden door de leiders. Daarna beginnen de onderhandelingen, zegt verslaggever Helene Ekker. Na morgen uh, vertrekken dan al die uh, regeringsleiders weer uh, naar hun eigen land. Hè, weer terug uit Glasgow en dan zullen groepen landen met elkaar gaan onderhandelen. Bijvoorbeeld de Europese Unie onderhandelt als één blok. Andere groepen landen doen dat ook. En dan volgende week komen er ministers bij om uh, moeilijke knopen door te hakken. Willem II heeft 12 supporters een stadionverbod gegeven. Ze hebben zich misdragen tijdens uitwedstrijden. Volgens de club uit Tilburg lijkt een kleine minderheid alleen maar uit op rottigheid uithalen. En daardoor zijn er supporters die overwegen om voorlopig niet meer naar wedstrijden te gaan. Er zijn beveiligers en vrijwilligers gestopt omdat ze zijn geïntimideerd of belaagd. In Venlo zijn twee mannen op de vlucht gegaan na een dodelijk ongeluk met een scooter. Aan het einde van de middag werd een man op zijn scooter aangereden en overleed. De bestuurders van de auto, twee jongens tussen de 16 en 20 jaar, gingen er direct na de aanrijding te voet vandoor. Op Burgernet is een bericht verspreid waarin gevraagd wordt mee te zoeken naar de jongens. Mensen die naaktfoto's van anderen rondsturen komen vaak onder hun straf uit... Dat blijkt uit onderzoek van tv-programma Pointer. Vooral op Telegram wordt nog van alles gedeeld. Het chatdienst Het lijkt een beetje op, op WhatsApp. Ja, en daar kom je hele specifieke expose groepen tegen. Zo wordt dat genoemd. Echt groepen met, met tienduizenden leden. Waar dus uh, ja, elke dag uh, honderden beelden van vrouwen uh, in die groep worden verplaatst. Omdat dat daders vaak anoniem op Telegram zitten en naaktfoto's delen... is het voor de politie moeilijk om ze op te sporen. Dan zullen wij ook gewoon data van hun moeten gaan vragen. Die bedrijven zitten allemaal in het buitenland, dus dat betekent per definitie dat zo'n route, in ieder geval veel Het is niet binnen een week gefixt, het is ook niet binnen twee weken gefixt. Sinds vorig jaar is online shaming verboden. Het weer vanavond en vannacht neemt de wind wat af. Morgen in het zuiden en westen kans op regen. dan een graad of tien. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. of their retreat. Dark kingdom rising, giant overlords with their masses at their feet, blindfolding generations in your seat. Ik had hem eigenlijk al uh, ergens uh, staan. Maar uh, ik ben het uh, gewoon glad vergeten. Nu wordt het leuk. Want nu moet ik eventjes uh, om uh, de box heen kijken. Want het is uh, een beetje hetzelfde uh verhaal als uh, wat ik uh, op dinsdagmorgen doe. Als ik uh, de kant nog wel zo uh, uh, doe. Dan uh, zit uh, op uh, twee uh, Gerloos, Maar op drie Frank Paardenkoper. En op vier zit dan Tino Stuy. Maar eens. Tino het woord heeft, uh, dat, die zit op microfoon en precies op de plek uh, waar Tino zit, zit ook uh, Nevin nu. Uh, moet ik altijd een beetje om die box heen uh, kijken van wat hier dan allemaal aan het uitspoken is. Uh, maar goed, uh, dat heeft uh, te maken met een beetje de opstelling zoals we uh, het uh, afwerken. Goed, maar uh, de reden waarom we nu even een korte introductie doen... is dat uh, uh, Nevin een beetje vast heeft uh, gestaan op de A10... Uh, maar dat, uh, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even over de, de muziek. Want uh, welkom eerst uh, bij ons. Ja, Hè? dankjewel. Nou ja. <laughs> uh, want uh, we, we kennen je natuurlijk uh, van de eerste single die je gedropt hebt. Dat ging... Uh, Eigenlijk bij 3 voor 12 Noord-Holland. Daar kwam ik binnen als eerste. Maar ja, omdat ik dus ook de pet van die redactie daarop heb... komt hij ook automatisch bij mij terecht. Ik denk, hé, leuk. Daar kunnen we wel wat mee doen bij Alternatieve FM. Dus daar is hij ook gelijk meteen gedraaid. Nou, dat weet je. Want we hebben je een paar weken geleden... daarna aanleiding van die eerste single hebben we je ook gebeld natuurlijk. En um, wat meteen opvalt, is uh, de, de normale uitvoering van Non-existent Springs. Die klinkt natuurlijk veel voller dan wat we net hebben gehoord. Net zoals Backseat Show. Want die, uh, die klinkt ook uh, totaal anders op uh, de EP die er nog aan moet komen. Hè? Want we, ik zit al uh, te zeggen van ja, ik heb hem ik heb hem al lekker bijna. Op één nummer na. Dus, uh, maar goed, uh, de, ja, weet je, dan, dan, dan, dan, dan, dan klinkt hij anders. En, uh, maar goed. Begint dat ook bij jou zo, op de, deze manier, met, uh, met een liedje? Ja, ik, uh, ik schrijf eigenlijk altijd mijn, uh, mijn liedjes gewoon eerst akoestisch. Mm -hmm. Dus op de piano of op de gitaar. Voor uh, Non-Existent Springs was dat dan de gitaar... en voor Backseat Show op de piano... Mm -hmm. En um, bij het Springs was het wel heel grappig... want ik had eigenlijk nooit verwacht... dat we er zo'n volle productie van zouden maken. Ik ging daar eigenlijk eerst heel erg in van... oh, ik wil er een hele erg soort van singer songwriter tune van maken. En toen kwam er steeds meer bij. En toen ja. dacht ik, oh, dit wordt steeds vetter. Ja, ja. Let's keep going. Ja. Uh, want het is uiteindelijk... Uh, is het, een, uh, ja, het is een beetje haast uh, filmisch. Uh, ambient, dat is het woord wat ik zoek. Ja. Uh, yeah. Daar zit het meer. Meer in de ambient hoek uh, moet je het zoeken. Um, en dat, dat hoor je er wel aan af. Ja, ik heb ook... Ben, een, heb je een voorliefde uh, eigenlijk voor Ambient? Of, uh? ja, ja, zeker. En ik werkte ook samen met een uh, filmproducer. Dus dan gaat het en ga, zo. <laughs> ja, dus daar zie dus, uh, dus Dus de, daar uh, weet je dus waar uh, Abraham de Mostert haalt, als het ware. Ja, ja maar ik, ik vind het zelf ook heel vet. En uh, ik hou ervan als liedjes gewoon, ik weet niet, echt een landschap schetsen. Ja. En, uh, ja, dat probeerde ik wel een beetje te bereiken. Ook met de rest van de nummers van de EP. Dus, uh. Ja, ja. Dus, dus, het, dus we weten. Dus daar uh, zit het een beetje in, als het ware. Ja, ik denk het wel. Nou ja, goed. Het is, het is een manier. Uh, uh, maar uh, ja, dan is het. Dat hebben we ook de vorige keer tijdens telefonisch uh, gesprek gedaan. Van uh, ja, want je doet een opleiding. Nou, je, je komt uit een school, Herman Brood Academie. Nou. De, het voorbeeld van de Herman Brood Academie... blijf ik altijd zeggen, is Emil Landman. Die is <laughs> uiteindelijk op een, uh, op, een, uh, ja, op een project van Danny van Tichelen terechtgekomen. La Belle Epoque. Is niet de eerste, de beste. Hè? Want daar zijn ook Plautzoen, Anne Soldaat en uh, Jorik van Norden op. Uh, dan heb je het wel over uh, de creme de la creme van de Indie-muziek. Uh, uh, en daar staat diezelfde Emil Landman ook op. En wij hebben hem hier ook uh, gehad uh, in 2013, denk ik, zo'n beetje. Cool. Ja, dus, dus ja, daar komen goed geschoolde mensen vandaan. Ja, ja. ja. Wat uh, doen zij uh, wat anderen misschien niet doen? Kan je dat uh, een beetje duiden? Um, ik denk dat als je op zo'n school terechtkomt, dat je dan gewoon gelijk een heel groot netwerk hebt. Hmm. En um, ja, je bent gewoon fulltime bezig met muziek en muziek maken en promoten en netwerken, et cetera. En ik denk dat dat wel. Ja. Gewoon, ik weet niet, dat dat wat makkelijker gaat ja, ja, ja. op zo'n manier. Ja, die, maar ik ja. denk niet per se dat mensen die uh, geen opleiding in muziek volgen daar dan, zeg maar, um, hoe heet het, minder aan hebben of zo. Oh. Um, wat je gedaan hebt uh, met, uh, met dit uh, verhaal is uh, dat je gewoon in de mailbox van 3 voor 12 uh, Noord-Holland maar uh, bent. Uh, van de jongens, ik steek er dan maar mijn vinger op, hier ben ik. Ja, ja, precies. Werd door de hoofdredacteur Kirina Gijzer werd dat opgepikt. Die zei van, volgens mij is dit wel bruikbaar voor ons programma... wat we één keer in de vier weken doen. Nou ja, dat was het zeker. Dus, ja, ik uh, ben er ook heel, heel blij mee dat ik hier mag zijn. Dus, ja. uh. um, want uh, ja, je bent uh, eigenlijk uh, net uh, begonnen. Was ook uh, in het telefoongesprek wat we toen uh, hadden, een paar weken terug. Um, want hoe ben jij eigenlijk in die muziek uh, terechtgekomen? Um, gewoon in muziek in het al, als we algemeen begrip? Ja, ja, ja. Ja. Uh, okay. uh, ja, nou, ik was eigenlijk. Ik vond muziek vroeger altijd nooit heel erg. Uh, interessant of zo. Mijn vader ja. die was altijd heel erg fan van Radiohead en ik dacht van oh, oh. wat een loser. Um, <laughs> ja. En uh, ja dat was op tot het moment dat ik in 2011 uh, ooit een liedje van Avril Lavigne op de radio hoorde en ja. ik was zo van oh mijn god dit is zo catchy en leuk en ik ga het opzoeken en toen kreeg ik een hele uh, erge obsessie ja. en toen dacht ik ineens van oh muziek is eigenlijk best wel leuk ja. en uh, ja, toen is het allemaal bergaf gegaan en toen kocht ik een piano en toen ging ik liedjes schrijven. En uh, ja, hier ben ik nu, en, en, en de rest is eigenlijk geschiedenis. Ja. Ja, ja, ja. Uh, nou ja, goed, uh, het, is, het is natuurlijk een, een mooi begin van, uh, van dat alles, denk ik, toch? Ja, ja zeker. Um, goed, uh, we gaan zo dadelijk uh, natuurlijk uh, nog uh, veel meer van je horen. Maar eerst ga ik uh, nog even iets uh, anders doen. Eerst even een single die we al eerder hebben gedraaid. En daarna ga ik een telefonisch uh, gesprek voeren met daarachter een single. En dan ben jij aan de beurt. Dus uh, zo lang gaat het nog even duren. Uh, maar goed, uh, dat heeft alles uh, te maken met Joetta Zoetelief. Want uh, die gaat uh, morgen haar EP presenteren. Narrative heet uh, de EP. Maar uh, voordat we die uh, aan de telefoon uh, gaan uh, krijgen... ga ik eerst toch even iets uh, draaien van er, Van een van de nummers die al op single is uitgebracht. En die ook op die EP uh, terecht uh, gaat komen. En dat nummer dat heet Talk To Me. Talk to me Cause I don't see Look at me As I don't believe Joetta, zoete lief. Was dat met ja. to Talk to Me? Ja, ik hoor je al aan de telefoon. Uh, zeg ik het goed? Zie je voornaam of niet? Perfect, Joetta. Ja, ja Joetta. Ik um, uh, ja, um, zal even de, de mensen thuis vertellen hoe ik uh, aan jou gekomen ben. Dat is door iemand die wij hier ook uh, veelvuldig hebben gedraaid, namelijk Judith van Drie. Nou, dat moet jou alles zeggen, denk ik ja zeker ja hè? Uh, want uh, nou ja goed ik, uh, ik heb begrepen dat jullie uh, ergens in het grijze verleden wel eens uh, samengewerkt hebben en zo ben ik ook uh, bij jou uh, terechtgekomen op een gegeven moment dus wat dat gaat uh, denk ik ja. van hé, hey, uh, en dan ga ik altijd ja dan ben ik een nieuwsgierig mannetje dan ga ik even luisteren en dan uh, denk ik oh ja dat is best ook wel leuk dus uh, zo ben ik aan jou gekomen en uh, en, je, en het was meteen uh, dat je net bezig was met de eerste twee singles uit te brengen. Hear and Talk to Me. Ja. Ja. Dat is nog een tijdje terug, geloof ik. Ja, klopt. Ja. Um, tenminste, helemaal aan het begin van dit jaar heb ik Hear and Talk to Me uitgebracht. En ja. nu is de EP klaar. Ja, uh, want uh, je, je, de EP is uh, aanstaande. Die komt morgen komt die uit. Ja. ja. Uh, spannend voor je, of niet? Ja, ik vind het spannend en heel leuk. Ja, um, ja het was een heel proces uh, om de nummers te maken. Maar ik ben heel trots dat uh, het is gelukt. Ja, ja want ik zag op, uh, op uh, je Facebook uh, voor de mensen die, uh, die dat dus jou volgen als muzikanten... Uh, dat je dat verhaal ook een beetje verteld hebt, het uh, proces. Want uh, hoe uh, verliep dat uh, proces? Kan je dat een beetje in het kort een beetje vertellen? Ja, zeker. Um, ja, dit is mijn debuut EP, dus een eerste EP. En um, ja, ik merkte dat um, bij het schrijven je um, uh, toch ook wel soms een kritische stem in jezelf hebt die um, niks goed genoeg vindt. Dus daar uh, gaat de EP, uh, over. Oh, Tenminste, een EP, uh, neemt je mee op een reis mm -hmm. met als beginpunt dat je heel kritisch bent naar jezelf en als eindpunt dat je meer in het moment bent. Um, en eigenlijk is dat ook het proces geweest van de EP. <laughs> mm -hmm. Dus waarin je steeds meer je eigen um, stem vindt die uh, wat milder is. En, um, en ook je eigen stem als in wie ik als artiest wil zijn en welke klank um, ik wil laten horen. Mm -hmm. um, ja, dus ja... Um, ik ben heel blij dat de EPR is en het voelt heel erg als het begin van meer muziek. Um, dus ik wil heel graag ook nieuwe dingen maken en ik heb heel veel geleerd onderweg. Mm -hmm. uh, ben jij iemand die uh, ja, uh, een, een beetje ja, zichzelf uh, kwetsbaar durft op te stellen? Het is, uh, ik vind het altijd uh, dapper als mensen dat toch op een bepaalde manier kunnen. Want uh, het, het zegt iets over, heel veel over jezelf, denk ik. Ja, ik denk dat het mooi is uh, om uh, te delen, ja, je kwetsbaar op te stellen... en misschien ook de reis te delen. Mm -hmm. um, en dat wil ik ook heel graag meer gaan doen. Dat het niet alleen maar is van... oh, hier, dit is wat ik heb gemaakt, maar ook... Nou, dat het ook... Um, het moet ergens ja. over gaan. Ja. Ja? Uh, ja, dus dat vind ik ja, mooi, denk ik. En ik denk dat het andere, ook, uh, andere artiesten misschien zou kunnen helpen. Beginnende artiesten die... Uh, graag iets willen maken. Ja. En ook um, ja, nou, mensen die uh, ja, misschien even steun nodig hebben. Dat je de EP aan kan zetten en dat ik je meeneem op die reis. Ja. Dat je dat altijd als houvast ja. ja, een beetje als het ware troost bieden voor mensen die bijvoorbeeld in een soortgelijke situatie hebben gezeten zoals jij dat hebt gedaan. Zoiets. Ja, ja. ja. Uh, want uh, wat ik begrepen heb uit, uh, uit, het, uh, uit het hele verhaal... is dat het uh, toch uh, over dingen gaat waar jij zelf tegenaan gelopen hebt... Uh, en ook wat je zelf hebt meegemaakt. Ja, zeker. Ja. Um, ja. Um, in mijn teksten probeer ik heel eerlijk te zijn. Um, en uh, ik, denk dat, ik denk dat veel mensen een, een kritische stem hebben... die af en toe iets luider kan zijn... Ja. Uh, wat dingen erg lastig maakt. <laughs> ja. Dus daar, dat ken ik zeker ook. En zeker als ik iets nieuws probeer, zoals een EP maken... of ja, dingen die ik graag wil doen... Ja. Um, speelt dat op. En dat is lastig. Ja. Ja. Um, je, je zegt iets over eerlijk naar, naar jezelf. Uh, vind je dat een belangrijke waarde voor, uh, voor iemand... Uh... Uh, die je tegenkomt of wat dan ook. Dus als je zelf eerlijk bent, verwacht je dat dan ook van een ander? Om even heel filosofisch uh, te zijn in uh, jouw richting. Um, nou, uh, dat is een goede vraag. <laughs> ja. Um, <laughs> ja, daarom stel ik hem ook. <laughs> ja, uh, ik denk dat uh, het mooi is als je eerlijk durft te zijn. Ja. Uh, omdat je dan ook meer uh, je kunt verbinden. Ja. Uh, met een ander. En ik denk dat dat heel waardevol kan zijn. Um, en verrijkend. Maar um, ja, dus, ja. Ik vind dat wel een mooie eigenschap. Uh, die mensen kunnen bezitten in dat, uh, dat opzicht. Ja, ja. ja. En ook dus als artiest. Uh, misschien in je muziek. Al zijn er natuurlijk verschillende manieren om uh, muziek te maken. Of met of zonder tekst. En, ja. Maar iets... Authentiek en iets opens daarin kan ja. mensen wel raken, denk ik. Ja. Um, nou ja, goed, uh, het, het is natuurlijk uh, uh, ja een, een EP die toch wel redelijk persoonlijk is. En uh, in, in, in dat opzicht, uh, ik zei het al, je, je durft je zeer kwetsbaar op te stellen. Wat, wat uh, verwacht je er eigenlijk van? Wat, wat, uh, ja, hoe, hoe denk je dat mensen erop gaan reageren? Uh, nou ja, ik hoop dat ze het gaan luisteren. Ja. Um, en. Ja, ik. Um, ja, ik hoop dat ze misschien ook uh, het proces zien van mij als artiest. Um, en misschien een eerste idee hebben van. wat voor soort muziek ik graag maak. Uh, en. ja, me blijven volgen zodat ik nog meer muziek kan maken en delen. Ja. Um, en als een. Tekst misschien um, ja, weerklank vindt bij iemand, dan zou dat heel mooi zijn als iemand zich gesteund voelt of uh, geïnspireerd. Uh, dan zou dat heel fijn zijn. Ja. Um, narrative, zeg ik het goed zo? Die, uh, ja, narrative. Narrative, ja. ja, ja, um, ja. ja het is, dat is een soort beschrijving van jezelf. Uh, uh, zo heb ik het altijd, de vertalingen ervan begrepen. Um, mm -hmm. Dat is het titelnummer. Zullen we die dan maar uh, laten horen? Ja, heel graag. Heel erg bedankt voor het spelen. Ja, oké. Okay. Nou, uh, hier bij deze. Uh, de, de, het titelnummer van de EP die morgen gaat verschijnen van Joetta Zoetelief. Narrative. Uh, nummer heet een Narrative uh, van uh, uh, Joetta Zoetelief. Het is uh, tijd om nog uh, twee nummers uh, van uh, Neffin uh, te laten horen. Eén nummer, die, uh, die heb ik net uh, gehoord. En dan was het net ook heel erg leuk. Uh, van, hey, moet je niet even je oren uit laten spuiten? Dat uh, Marcus zit dan boven en uh, komt dan in één keer zo profloren binnenzetten. Binnen ja, koptelefoon staat soms wel eens al een beetje hard Markers, maar goed... Uh, een beetje. een beetje een beetje, boel. Uh, maar goed, ja, hij staat aan de andere kant. Sinds de, de, de pandemie uh, zitten we een beetje gescheiden. Normaal gesproken zat hij altijd achter me. Maar we hebben het maar zo gelaten zoals het is. Uh, sinds die pandemie. Uh, een van de nummers die we straks uh, gaan horen. Of ik weet niet of ga je meteen spelen. Bad Sheets. Die ga je meteen als eerste spelen. Ah ja, kan. Kan. Nou, nee, goed. Nee, laten we hem even gewoon bewaren. Uh, maar een ander nummer ga je wel laten horen... die op de toekomstige EP gaat uh, komen. En welk is dat? Uh, Tiny Square. Oké, okay. en, en, en daar begin je ook mee? Ja. Oké. Okay. De naklank van, uh, van de akoestische gitaar. Um, nou ja, dan zijn we nu uh, toegekomen aan het uh, laatste nummer. En dat uh, is een nummer die ook op uh, de EP uh, gaat uh, komen. Deze niet. De oh, ja, dat, dat was... Oh, ik ben de Misschien op de volgende EP. Ja, de... de. De Bad Sheets. Dat uh, was uh, degene die... Uh, die zie ik uh, zit er gewoon niet op te letten. Um, uh, net was het nummer. Want yeah. je, die stond op, op de toekomstige EP. Maar deze dus niet. Uh, dus we horen hier gewoon een... een nagelnieuw nou, nummer, denk ik. Een, een release liedje, ja. Een release liedje. Is, um, Bad Sheets heet het uh, nummer. Want dat is uh, waar het om gaat. Maar, uh, we moet eigenlijk een straatje om. Goed, uh, hier, uh, hier is die. Uh, de laatste van Heaven vanavond. I can fake niceties for you for how you portray your truths. It's that familiar smell in your room that gave you into the weakness so soon. How do you feel these days? Did you figure out if it was the boozle you nasty ache for making hearts? I, I, I won't say you're weak, I will state you're the man I was not too surprised to find in another's bedsheets I won't say you're weak, I will state you're the man I was not too surprised to find in another's bedsheets control of yourself. Do you call her half the hour to make you feel like you're needed by somebody else? And was a garden Nevin. Uh, met de laatste voor vanavond, Bad Sheets. Uh, dan gaan we zo dadelijk nog eventjes praten over uh, van ja uh, wanneer die EP nou echt uh, gaat komen. Want daar zijn we natuurlijk heel erg nieuwsgierig naar, maar dat horen we zo. Eerst een single die gisteren is uitgebracht, want het is vandaag de 28e en die komt van een Amsterdams gezelschap. En ze heet de Hurricane, en het nummer dat heet Strong Woman. to driving I Night You Remember, naar daarvoor hoorde je ook een band uit Amsterdam net. Uh, want Wolf Lauer komt ook uit Amsterdam. Kites Arcane. En uh, die hebben een, een nieuwe single gedropt. Uh, dat heet Strong Woman. Uh, ik uh, ga het even nog uh, praten met Nevin. Want uh, haar eerste. Het is volgens mij ook hier je oh, radio optreden, denk ik. Uh, toch of niet? Ja, klopt. <laughs> dus, uh, en uh, uh, ja, uh, afgezien van. Dan op een gegeven moment zit je vast en, uh, in het verkeer. En nee denk je, God, Tori wil dat ik... Uh, ja, ja, dus, ik dacht, dan zit je een beetje op tevreden, denk ik, toch? Ja, een klein ja. beetje. Ik dacht ja. van, oh, mijn God, op mijn eerste radio ja. <laughs> dat, uh, ja, Daar baalde ik wel enorm van. Maar, ja, ja. Uh, maar ja, goed, ja. Uh, je kan niet uh, alles hebben. Uh, openbaar vervoer is... Uh, Iets wat je niet in de hand hebt. En zeker ook niet de medeweggebruikers die de boel vastlopen te zetten in het verkeer. Ja, daar heb je ook niks, uh, geen invloed op. Ja, dan kun je... Precies, je kunt heel hard gaan. Het uh, dus. uh, zou zomaar kunnen dat daar misschien een liedje is ontstaan. Dat zou ja. natuurlijk kunnen. hè? Want uh, ja, dat je dan op een gegeven moment bij jezelf... Nou, hier kan ik ook wel wat mee. Dat ik daar uh, een liedje over kan schrijven bijvoorbeeld. Nou, niet echt. Of ben jij niet een type die aan de hand van de situatie een, uh, een liedje schrijft? Of uh, werkt het bij jou zo niet? Jawel, zeker. Maar niet echt per se over verkeerssituaties. Nee, oké. Okay, okay. nee, maar uh, wel, als een verkeerssituatie... op een dusdanige manier je stemming kan beïnvloeden. Uh, hè, dat, dat idee. Dus van... Uh, uh, ik zit nu in... Uh, het is een beetje iets als de amazing strawwafels die je dat op een gegeven moment hadden verwoord in het liedje oude Maasweg. Nou moet je maar eens opzoeken in de. Je kunt het wel inderdaad als hele goede metaforen. Dat zou je kunnen. Ja. Dus dat is eigenlijk de bedoeling van het hele verhaal. Maar goed, de EP, want die je hebt non-existent springs heb je al vooruit gestuurd. Nou, die draaien we dus nu al een paar keer al. Maar de bedoeling is dat er nog meer gaat komen. Toch? Ja, ik ga uh, 19 november mijn tweede single releasen. Ja. Na een backseat show die ik ook heb gespeeld vanavond. Eh, die kan ik wel lekker draaien op de 18e. Als jij eh. dat niet erg vindt ja, dan dat natuurlijk. Ja, zeker weten. Ja, zeker. Goed, dus goed. Dan gaan we die ook uh, draaien op de 18e november. Dus, uh, <laughs> ja. En, um, ja, dan komt de EP. Maar kijk, um, ja, ik ben dus nog bezig met Tiny Square opnemen. Tiny Square. Ah. Dus dat is het nummer dat ik vandaag heb gespeeld. Ja. Uh, dus zodra die klaar is, dan kan ik een release... Uh, een release datum geven voor de uh, EP. Yeah. Dus we zijn er druk mee bezig. Ja. Maar hij komt waarschijnlijk eind dit jaar uit. Oké, okay. uh, ja. eind dit jaar komt de EP dan uit. Dat ja. bedoel ik. Ja, dat is de bedoeling. Ja. Uh, let je wel op dat je hem niet rond kerst kerstje... Nee, de... precies. Ja, dan zijn Want mensen dat schijnt, dan dan uh, een... dat <laughs> schijnt uh, muzikaal en uh, met planning en dat soort dingen... Uh, ja. dat, dat schijnt niet te werken. Dus ik... Nee, kerst is voor kerst. Ja. <laughs> niet kerst voor is... mijn muziek. Nee. <laughs> dan, um, dan draai ik alleen maar Mariah uh, ja. Carey namelijk. Uh, ja, dat... Uh, Tiny Square, um, dat is het uh, nummer wat, wat inderdaad wat, wat, wat ontbreekt hè, bij, bij mij. Want ik heb hem al, uh, ik heb vier vijfde van, uh, van de EP heb ik. Die, die Tiny Square heb ik nog niet. Maar um, ja, waar, waar letten jullie eigenlijk op uh, bij, uh, bij de EP, bij de opnames? En uh, ja, uh, heb je jezelf een bepaalde maatlat of meetlat waar het um. aan moet voldoen? Nou, Tiny Square is, zeg maar, is het enige nummer wat ik uh, met mijn band heb opgenomen. Mm -hmm. Of aan het opnemen ben. En um, de rest heb ik samen met mijn producer gemaakt. Of heb ik zelf uh, geproduceerd. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik vond het zelf een heel fijn proces om ook andere mensen erin te betrekken. En hun mening uh, te laten geven over wat nice zou zijn. Mm -hmm. Want met dit nummer liep ik zelf op creatief gebied een beetje vast. Zeg maar er zijn heel veel opties waar ik welke kant het op kan gaan. Maar ik was zelf op een gegeven moment van, ik weet het gewoon even niet meer. Ik ben even helemaal ja. de weg kwijt, zeg maar. Ja. Maar ik wist wel dat het echt een nummer was... dat ik gewoon echt op, dit, op deze EP uit, uh, uit wilde brengen. Ja. Dus um, ja, toen heb ik hun uh, te hulp geroepen. En uh, nu zijn we ermee bezig. Ja. Beetje last minute. Ja. Uh, <laughs> nog even over, over de plek waar je woont. Want uh, jij komt niet uit Amsterdam, maar je komt wel uh, onder de rook van Amsterdam. Uh, tenminste, uh, daar woon je. Uh, yeah. In, in Nieuw-Vennep. Yeah. Ja. Uh, dan denk ik, halen we meer. Duiker. Uh, ben je zelf uh, vaker uh, geweest uh, bij Duiker, of niet? Ja, een paar keer. Ja. Um, heb je ook contacten bijvoorbeeld met de mensen van Duiker? Zeker. Ik ja. heb ook... 23 um, december heb ik mijn... Uh, een show in de duiker. Mm -hmm. dus, uh, Als je wat hoort, dan zijn het uh, de mannen die uh, wat, uh, wat snoeren aan het dus, uh, uh, kleidenzaam. Maar goed, gaat door. Ja, 23 december, dat, uh, dat ja, is de dag. Dan sta ik in de frisse duik met Jelte en uh, Simultation Adaptation. Simultation Adaptation, dat is een leuke band is dat? Hè? Ja, ja. ja, ik heb uh, toevallig ook met. Uh, met Jasper. Nee, um, met de anderen. T team, ik ben een ja, ja, Timo. Timo, ja. ja. Ja, heb ik ook ooit een keertje gejammed, dus dat ja. is grappig. Maar um, ja, dus uh, ik kijk er heel erg naar uit. En dan heb ik 22 december mijn release show in de Ja. Dus. Uh, ja, wees daar, zou ja. ik zeggen. Ja, dus dan de is Zien we <laughs> in Amsterdam dan. Ja. Uh, maar goed, uh, Simulation ROT. Ik zin dat je erover begint. Het is wel leuk. Uh, ik, ik, uh, ik heb zo hoor. Ik moet even zoeken waar ik het uh, op heb staan. Want het uh, is wel leuk dat we daar ook nog even een klein nummertje dan, uh, van laten horen. Om uh, uh, um ook zo dadelijk het uh, gesprek af uh, te sluiten. The Train to No Man's Land. Ken je dat? Um. Dat is het album wat ze uh, in september hebben uitgebracht. Ze dus zijn bijna weer twee maanden terug. Ik heb het wel gecheckt. Maar ja? ik ken de titels niet zo bij. Nee, nou, oké, okay, nou, dat, <laughs> dat maakt niet uit. Uh, we gaan hem um, zo dadelijk uh, draaien. Uh, ik vond het leuk dat je geweest bent. Yes, zeker. Ik vond het ook heel leuk. Fijn en dat uh, als uh, de EP er is, uh, wellicht uh, dat, uh, dat we dan nog wat even een keer uh, telefonisch nog even uh, daarover hebben. Yes, is goed. Okay. Dankjewel. Dat was Nevin. Um, um, we, we beginnen zo langzamerhand een beetje in de finale van, het, uh, van, dit, uh, van dit gedeelte van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf te komen. Maar, uh, bands komen uit uh, Amsterdam, maar deze komt uit de Alkmaar. Three Point Landing. He's at the door, has it out for me? I hide in the dark, no, no, no one's home. to where you came from you brought me up to be perfect i tried to escape but you follow me oh now you're sick in the house i built haunted man When time slows down and the train arrives Just enjoy the ride, it might change your life Don't look back, let's roll the dice And take a chance to see what you get If you follow me, we can go anywhere Better come prepared, 'cause there are no regrets when you're aboard the train to no man's land. Train is out there waiting, and I know I've got to make it. I've got my ticket ready, but now I'm lost inside the station. I'm sure of where I'm headed, but it all feels so complicated. A at least I found a train that's headed. net niet op de naam komen van uh, Tiam Soria, want dat is uh, degene de, die van de andere kant van Simulation Adaptation uh, dat gedaan hebben. Het uh, album dateert alweer van september. No Man's Land, um, dat is de uh, train to No Man's Land, dat is uh, de volledige titel van het album. En uh, je hoorde deel 1 van, uh, van het... Uh, de het nummer No Man's Land. Want er is nog een deel 2. Um, nou zie ik net nog even iets voorbij schieten van Paul Bond. Want hij heeft ook wel weer het nodige ja, aandacht gekregen van A Walk About Music. Daar uh, is ook uh, Sunset Blues. Maar ook denk ik zijn laatste single die, waar we mee gaan afsluiten. Um, dat is. Uh, de Same Song and de Different Groove... die hebben daar ook uh, even de boel uit uh, gelicht. En uh, daar wordt uh, natuurlijk ook uit de doeken gedaan... over zijn invloeden. Uh, tenminste, uh, door wie hij zich heeft uh, laten inspireren. Uh, bijvoorbeeld uh, James Taylor, Bob Dylan, Jackson Brown... en Paul Simon uh, noemt Paul in dat uh, stukje van Walkabout Music. Daar sluiten we dus ook deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf mee af... De uh, Sun, Same Song and Different Group van Paul Bolt. En ik uh, zeg, uh, volgende week uh, gaan we weer gewoon een uh, reguliere auteur in het FFM, uh, doen. doen. Dagor! En straks veel plezier met Nashville Radio. We move too fast and we talk too slow. Like a spinning record that's just stuck in a worn-out groove.